Levi van Eck met het NOS-journaal. In Brussel hebben zo'n 10.000 mensen gedemonstreerd tegen het regime in Iran. De betogers uit heel Europa willen een democratisch gekozen regering... en een einde aan de vele executies in het streng islamitische land. Bij het protest in Brussel waren meerdere toespraken... onder meer van de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence. VVD-leider Gus blikte vandaag op het partijcongres terug... op een zomer waarin de kritiek op haar toenam... Dat kwam vooral door de douwe Bobrel. Ze sprak van een fout die ze te laat had gecorrigeerd. Nu wil Gus vooral vooruitkijken. Dat haar partij op instorten zou staan ze. CDA-leider Bontebal zei op zijn partijcongres... dat Nederland nu hunkert naar normale en beschaafde politici... en dat zijn partij die kan leveren. Ook NSC, JA21 en de ChristenUnie hielden vandaag een partijcongres. In Milaan hebben vandaag zo'n 6.000 mensen afscheid genomen van Giorgio Armani, de Italiaanse modekoning die donderdag op 91-jarige leeftijd overleed. Hij ligt opgebaard in een speciaal ingerichte kapel in het Armani Theater in Milaan. Onder de rouwende bezoekers was ook modeontwerper Donatella Versace. Ook morgen kunnen mensen nog afscheid nemen. Maandag wordt Armani in besloten kring begraven.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 Such a thing, this is a light, such a thing, this is a light, such a thing, Say <laughs> Dat En welkom bij een nieuwe overlevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. ZFM heet het tegenwoordig, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar ons mij waren al 30 jaar CFM. Maar tegenwoordig is het ZFM, ik weet niet of het de vaak is of dat het gewoon onze nieuwe naam is. Ja, ik hoorde niet op de Gauw, ik kom alleen maar op uh, zaterdagavond in, dan is iedereen vrij. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstage, jouw warming-up voor jouw stapavond, zaterdagavond. Vorige week druk weekend, natuurlijk Formule 1 weekend en nu is de rust weer redelijk wedergekeerd in Zandvoort hebben ze Zandvoort, uh, voor de muziek van Interplanetary Criminal. We zijn met Original Coffee met Slow Burner. En uh, onderweg zometeen een beetje relaxe, chillen muziek, een beetje terrassen. Muziek, daar beginnen we een beetje met. Straks uh, natuurlijk een beetje Sony, een De Party Updates, de Nightwalk 10, welke plaats zijn er erg populair. De clubs op de screen, op de radio en op de festivals. En natuurlijk straks een tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global house 5. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. En de rest van de clubs uit de Italië met ja ik heb ken. Maar voor nu even lekkere muziek. Mo Black en Ina met uh, Mayana. Die extended mix. Luister maar.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 Mario Zanfort <laughs> Nightwalk Main Stage The home of house music and awesome vibes Desire, daar De worden we Disclosure... Doe aan met Mali Mali, oftewel Praise Control, Praise Control Remix, zoals dat heet. Ivan Antwoord Nightwalk steeds. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Een beetje fan bent van uh, The Weeknd. Die treedt op uh, 17 juli volgend jaar op in uh, Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij is weer terug. Kan deze zanger de zanger voegt de show toe aan zijn verlengde After Hours Till Dawn Tour. Ja, hij is weer terug. De 35-jarige artiest die eigenlijk Abel uh, Tesfaye heet. Stond in 2023 al twee keer in het stadion. Het uh, uh, toernooi tournee moet ik zeggen, is in uh, 2022 begonnen en wordt komend jaar voorgezet met nieuwe Europese data. En naast Amsterdam geeft de weekend in juli volgend jaar concerten in steden als Parijs, Nice, Milaan, Frankfurt, Stockholm en Londen. En voor het optreden in de arena neemt hij de Amerikaanse rapper en zanger Playboy Carty mee. Dus uh, ja, en eerder deze maand weer bekend dat het nummer Blinding Light het eerste nummer met meer dan 5 miljard streams op Spotify is. Uh, begin dit jaar verscheen zijn recente album Hurry Up Tomorrow. De kaartkoop vrijwel weet voor het concert in Amsterdam begint op vrijdag 12 september december. Ja, dat is uh, heel even spieken hoor. Het is uh, nu vandaag zaterdag 6 september. Dus uh, ja, volgende week volgens mij. Dus schrijft uh, op je agenda vrijdag 12 september. Dan uh, begint de kaart te komen voor de uh, weekend in de Johan Cruijff Arena. En ik weet niet of je er vorige week bij was met uh, de Grand Prix van Nederland... Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. En uh, volgend jaar schijnt de laatste te zijn. Officieel de allerlaatste. Ja. Anders gaan we echt letterlijk en vergelijk failliet. Martin Garrett is de kop. Die treedt volgend jaar op naar de laatste Formule 1 Grand Prix. Hier in Zandvoort. Dat maakt de organisatie afgelopen hoe ze bekend Het optreden van de DJ markeert de afsluiting van de laatste editie van het circuit. En dan kunnen ze denk ik beter sluiten. Want uh, ja, geld is op hè. Schijnt dat, uh, het moet drie dagen uitgekocht zijn. Uh, willen ze er wat aan over kunnen houden. En uh, ja, vrijdag was niet uitgekocht kocht met, ik eh, geloof, 23.000 of 32.000 man eh, met de trein. Ja, het was niet veel. Als je keek naar uh, de tribune, dan was die uh, meer legers dat er mensen zaten. Maar uh, het voelt bijzonder om dit als groot F1 uh, fan te mogen afsluiten en samen met fans uit de hele wereld een gigantisch feest te mogen bouwen in Nederland, zegt Martin Gerrits. Ik ben meerdere keren aanwezig geweest in Zandvoort en de energie van het publiek is ongeëvenaard. En volgens sportief directeur Jan Lappers van de Dutch Grand Prix voegt Garrix een onge. Uh, onge ...naar het muzikaal spektakel toe. Hij is niet alleen een van de grootste artiesten ter wereld... ...maar ook een icoon dat Nederland internationaal vertegenwoordigt. En Zoals Max Verstappen dat doet natuurlijk met de Formule 1. Alhoewel, hè, laten we eerlijk zijn... ...hij heeft gewoon met mazzel uh, gewonnen. Voor ja, gewonnen. <laughs> hij uh, werd uh, gelukkig tweede. Dus uh, het was er natuurlijk uh, dat uh, die andere pannenkoek... Uh, ...met olieproblemen stil kwam te staan. Dus ja, hè. En dan uh, heb je mazzel dat je dan uh, alsnog uh, tweede werd... ...anders werd hij gewoon derde. Dus uh, ja, de uh, Formule 1 keerde in 2021 terug hier naar Zandvoort. En er werd al bekend dat de editie van 2026 de laatste zou zijn. En afgelopen zondag behaalde Max Verstappen tijdens de editie van dit jaar. Dus twee plaats. Met geluk, hè. Laat eerlijk zijn, hij was gewoon derde. Want die auto is gewoon echt ruk. Het is echt een drama, die hele auto. Maar het schijnt dat ze wat. Uh, ja, er kwam iets nieuws uh, dit weekend, geloof ik, in de auto. Dat ervoor zorgt dat de auto weer een stuk sneller wordt. Want. Uh, Anders gaat het hem niet worden dit jaar. Uh, is het uh, geen macht verstappen die uh, wereldkampioen wordt in 2025. Zie we hebben zo, want ik wil weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Nora Pure met Mooncone. Zen Dance Night on CFM A million pieces of my soul Van uh, Marina Maximilian, Adam 10 en Mita Gami met a Million Pieces. Daar worden we uh, Benny Musa. Het Save my life. De Valamour Remix. Hier hebben we uh, Zands voor het Nightwalk Painstage. Zaterdagavond is vandaag 6 september. En natuurlijk uh, is jouw warming-up voor jouw stapavond. Wat voor leuke feesten. Nou, Als we het te beginnen weer met Escape in Amsterdam. Werkelijk feestje Brainwash. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Escape in Amsterdam. Meer informatie, check de website escape.nl. Het is natuurlijk onze eigen voor zijn dus Raimundo. En hij heeft een line-up daarin handen. En hij heeft vanavond uitgenodigd. winnaars uh, Brad uh, Braxton en MC is Vanavond dus. De escape back. brainwash Brainwash met Raymondo. En nog een leuk feest, Wekelijk feest is uh, pas even een tijdje weg, volgens mij. Dat was uh, Encore in de Melkweg in Amsterdam. En het begint rond de klok van middernacht. En voor meer informatie, uh, check even. Encore aan elkaar geschreven: EncoreAmsterdam.nl. Dat is de home of hip-hop en RP. Encore. En uh, ja, ik weet niet wie er allemaal draaien. Maar uh, het zijn waarschijnlijk de vaste DJs. En dit weekend uh, groot feest. Paar paar wou. En het valt van halfweg. af een groot feit. Daar is het hele weekend uh, de Festival. En vandaag is natuurlijk de zaterdag editie. En zondag ben ik er ook bij de hele dag. Dus house classics, techno classics, acid classics en rave voor meer informatie, uh, Woeverland, met een F, hè? b o f e r landcom En wie uh, kan je allemaal verwachten? Die waren er allemaal vandaag, laten we dat zeggen. Mauro Picotto, Pats Small, Dahul, Lenny D, Westbam, Bam, Tom Wax, Marcel Woods, Johan Gielen, Eddie Amador, Airwave, Luna, Pavo, Lucien Ford, Eric E, Dimitri, Bankerman, Jean, Alexander Koning, Roog Klapets, Isis, Spider Williams, Sally Angelo... Jurgen, Brian S., Radical Roy, Natarsha, Mark van Dalen, Miss Bounty, MC Prime. Nou, een hele waslijst. Uh, uh, het duurt nog tot vanavond uh, 11 uur. Hoeverland. Maar morgen is er ook weer een dag Hoeverland. Uh, Check even de website hoeverland.com. En dan hebben we ook feestjes uh, hier in de regio. In Zandvoort kon ik eigenlijk helemaal niks vinden. Maar uh, vandaag uh, tot middernacht begon om 12 uur. Lumin City. Lumino City moet ik zeggen, met Marcus Schultz. Open to close. 5 uur begonnen. En dat is uh, in uh, Club Fuel. De Bloemendaal aan Zee. En dat is uh, Trans vanavond. Met natuurlijk Marcus Schultz. Hoe kan het ook anders. Open to close. En nog een feestje. Bloemendaal strand is uh, vandaag uh, Wavy at the Beach Summer Closing. En dat is bij Later aan Zee. En uh, dat is waf uh, events.com of Lateraanzee.nl. Daar vind je ook genoeg informatie. Met Archie Hamilton, Bontan en Joe Daniel. Dat is uh, vandaag. Ook tot middernacht uh, bij Later aan Zee. In Bloemendaal aan Zee. Wavy at the Beach summer closing. En tot zover ook een party update door naar muziek, want zit zie je aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Tooman en van Luister maar, nu the Netherlands Joshua met Calibra 2007, de Nolik Avro House Remix. En daarvoor Zit and Gas met C.A. Cabo. En ze werden even tijd van de Nightwalk. De ni Nightwalk 10. Welke plaats er erg populair? In de clubs, op de streams. Uh, op de radio natuurlijk, op de parties. Op de outdoor festivals. Uh. Deze week op 10. Gary Chandler, Dennis Quinn en Philip G. met You Are in My System. Op 9. Joshua Lost in Music. Heb je het straks gehoord? Op 8. Jonas Blue, Malief met Edge of Desire. Op 7, Jordan Peak met Front to Back. Op 6, LP Rhythm met First of the Eyes. Op 5, Sam uit België met Body Language. Op 4, DJ Dion, Lee Walker en Ben Kim met Freak Like Me. Op 3 deze week, Jonas Blue, Malief met Edge of Desire. Heb je ook de straks gehoord. Deze week op 2, Nate Dogg en Colter met Liquid Store. Deze week op 1 in The Nightwalk Walk 10. Winter, het Space Bomb, The Space Jam. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Walk main De nummer 1. In the Night Walk, Dan Finter met Space Pump. Hey, you, what you gonna do? Hey, you, what you gonna do? Uh-oh. -uh. only on CFM right now. show the night walk main stage playing all the hits all the hits on zfm's night walk Patrick Servais met A Better World. Tot zover ook dit uur van de Nightwalk mee steeds. Niet zo zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn global house vibe En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de club zijn Italië, met DJ Cavaskelly. laat je achter met Martin Nike. En Haley mee met Rush. Een beetje techhouse house op de radio. Ik zeg tot zometeen na de break.